12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Britse regering vraagt koningin Elisabeth het parlement met recess te sturen. Volgens Britse media wil premier Johnson zo voorkomen... dat het Lagerhuis een no-deal-Brexit kan tegenhouden. Volgens de BBC zou de regering halverwege oktober... haar nieuwe plannen willen presenteren. Het parlement zou zo te weinig tijd hebben om wetten door te voeren... die de Brexit op 31 oktober kunnen voorkomen. De oppositie heeft woedend gereageerd eindexamen -scholieren hebben steeds minder kennis van de grammatica van de Nederlandse taal. Volgens onderzoekers van de Universiteit Gent is de kennis van zinsontleding alarmerend gedaald. Zij herhaalden een onderzoek uit 2008 onder een paar honderd leerlingen. Toen haalde nog bijna 30% van de Nederlandse scholieren voldoende voor de grammatica-vragen. Nu is dat nog maar 11%. Bij Vlaamse scholieren daalde het percentage van 60 naar 40%. Bij een mogelijke aanslag in een bar in het zuidoosten van Mexico zijn minstens 23 doden gevallen en 13 bezoekers zwaar gewond geraakt. Volgens ooggetuigen drong een groep mannen de bar binnen en begon te schieten. De gouverneur van de regio zegt dat de aanval mogelijk te maken heeft met een bende oorlog. Een man van 59 uit Amsterdam had van artsen van het OLVG ziekenhuis gehoord dat hij terminaal ziek was, maar eenmaal in het hospice knapte hij weer op.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 Tijdens een heerlijke lunch. Met natuurlijk onze vaste items. De instrumentale van vandaag. De nummer 1 van deze week. En deze maal uit 1996. De gouden oude van de week. En heel verrassend ook uit 1996. Het weer voor het komend weekend. Ja, en dat is nog lang niet alles. Want als de krant op tijd is... dan hebben we ook nog de column. Maar goed... Daar gaan we naar even op afwachten dan. En maar uh, nieuws uit de badplaats komt er sowieso... en in de directe omgeving. En dus een behoorlijk vol programma. Zfm is te beluisteren op frequentie 106.9. En zie je op kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook op internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar... en ik start vandaag met een heerlijke gouden oude. Vet domino. My girl Josephine. Yeah, Gauwe gauwe ouwe van Vest Domino, my Girl Josephine. We gaan door met een iets moderner. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to remember the taste of my love?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 Still love me the same, 'cause honey, your soul could never grow. Thuis was ik in mijn collectie van oude plaatjes was ik aan het rondkijken. En toen vond ik een plaatje. En dat vond ik zo prachtig. Ik denk, met een zonnige dag. Dat gaat nu over Scheveningen. Maar dat had eigenlijk over alle badplaatsen in Nederland kunnen zijn. En dat is Robert Long. 40 jaar geleden heb je dit geschreven. En we gaan luisteren naar een prachtliedje. Een dagje lekker.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 you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 De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ik heb een, een hele leuke uitgezocht, dacht ik. Stranger on the Shore, oftewel Vreemdeling aan de Kust. En dat is een single van Eckerbilk en Lion Strings Coral. Het is afkomstig van hun gelijknamige album. Het nummer voor klardinet en strijkorkest schreef Blik voor zijn dochter Jenny. Hetgeen ook de werk. Titel van het nummer was. Het nummer werd gebruikt voor de gelijknamige BBC-reeks. De reeks startte op 24 september 1961, vorige eeuw. De single verscheen in oktober. Er zijn tal van covers van dit nummer opgenomen. Bekende artiesten daarvan zijn Chuck Ericton, Duane Eddy, dat is voor gitaar, en een nog softere Kenny G, dat is een versie voor saxofoon. Robert Mellon schreef de tekst bij het nummer. Ook dit versie haalde succes bij, bijvoorbeeld in een uitvoering van Andy Williams en de Drifters. Maar wij gaan luisteren naar een, uh, een instrumentale van vandaag, Mr. Eckbill Stranger on the Shore.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 was Leo Sayer met Augustus Road. Voelt u zich fit, senioren? En zou u graag wat fitter willen worden? Dan doe dan mee met deze cursus. In een ontspannen sfeer doet u simpele ademhalingsoefeningen met een rustige beweging. Hierdoor versterken u uw spieren en wordt het lichaam los en flexibel. Na afloop is er gezellig napraten met koffie en thee. Ines Volkers heeft jarenlang ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... zoals reiki en yoga. Zij begeleidt de deelnemers naar een soepeler lichaam en ontspannen geest. Deze les is speciaal voor senioren. Meedoen is mogelijk als je zonder hulp weer van de grond wil opstaan. Deelnemen, deelnemen op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. Elke vrijdag van 10 tot 11 en elke maandag ook van 10 tot 11. De kosten bij deelname één keer per week 2,50 dat neemt namelijk twee keer per week, 4 euro. Inclusief koffie, thee, na afloop. Vooral aanmelden is niet nodig. Loop gewoon even gezellig binnen en u bent van harte welkom. Het adres is de blauwe tram Louis Davis Carré nummer 1. En wil u meer informatie? Dat kan via telefoonnummer 3040700. Ik herhaal 3040700. En dat moet u doen tussen 9 en 5 uur. Goed.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 in a dream that's divine. My prayer is a rapture in gloom With the word Away and your lips close to mine. Oh, mm -hmm. waren de pretters met My Prayer. Zandvoort koest vol vertrouwen richting de Dutch Grand Prix van 2020. Er is nog veel onduidelijk rondom de organisatie van de Formule 1... en het is nog maar kort dag. Als, in een weekend begin mei 2020, weer voor het eerst in 35 jaar... het Grand Prix van start gaat in Zandvoort. Toch zijn de betrokkenen heel positief... en staan de voorbereidingen op de rit... Dat was gister, gisteravond duidelijk tijdens de eerste informatieavond... voor de bewoners waar de gemeente en de directeur Robert van Overdijk... van de Dutch Grand Prix uitleg gaven over de stand van zaken. Ook de landelijke pers was ruim vertegenwoordigd. Zowel wethouder Ellen Verhey, namen de gemeente als Van Overdijk... zijn ervan overtuigd dat het een uniek evenement van wereldklasse wordt. De partijen trekken samen op om er veel van de Formule 1-race van te maken... Er zal ook buiten de circuitterrein veel worden georganiseerd... om de bezoekers te vermaken iets waar ondernemers Zandvoort... ook veel van zou kunnen profiteren. Ook zullen de bezoekers hierdoor meer gespreid komen... en gaan wat logistiek te goede komt. De informatie van de bijeenkomst is 27 augustus. En dat was dus gisteravond. En de burgemeester, een kleine uh, hint wat de burgemeester zei... we hebben iedereen erbij nodig bij het uitvinden... Van dit project. Een LSRI bereikbaarheid. Als het in Monaco kan, kan het hier ook. Bezoekersstroom in tijdspreiding in, in de type vervoer naar Zandvoort en Zandvoort gaat niet. Op slot. Robert Overdijk, algemeen directeur van het circuit, september nieuwe kaarten zijn er beschikbaar. En we vergeten de mensen niet die ons een warm hart toegedragen hebben. Geen aanzuigende werking op fans buiten Zandvoort zonder tickets. Alle aanpassingen. ...worden binnen de hekken geprogrammeerd. Het programma start op woensdag met de circuitrun. Dat is een fietstocht op het circuit van de Formule 1-zone. En geen commerciële rondvluchten... ...alleen functionele aanvliegrouten over zee. En een kleine informatie. oranje gekte. 503 miljoen fans zijn er wereldwijd. 1,8 miljard kijkers. 375 miljoen pots op social media per race. En... 100 miljoen spin-offs per jaar. En dat is landelijk. Ja, het ziet er allemaal heel rooskleurig uit. Dus we wachten het rustig af waar de uh, gemeenteraad mee komt... voor de bereikbaarheid van Zandvoort. I let my heart decide the way when I was young Deep down I must have always known That this would be inevitable To earn my stripes I'd have to pay and bear my soul Adel met Million Years Ago. Dat is heel veel, hè? Million Years Ago. Ik ga door met een, een leuk Frans praatje. Een oudje, Joe Babico, in Manton. In je ferai de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti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 Soyez gentil Vous savez bien Que l'on n'y peut rien Même Paris Grève d'ennui Toutes ces rues Me tuent Et maintenant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 Je volgende maand gaat jazz in Zandvoort gaat weer van start. En volgende maand, het vijftiende, dan Francesca Tandoi. De van Quartet, Celebration the Music of Nat King Goal. De toegangsprijs voor alle concerten is 15 euro. Het is mogelijk ook dit seizoen een jazzpaspoort yes toe te kopen en de prijs hiervan bedraagt 100 euro. En het reserveren kan u via infoadjessinsandvoort.nl. En Na afloop van de concerten kunt u ook heerlijk heet eten. Theo, de vriendelijkste theaterbeheerder van Nederland, serveert voor u de meest heerlijke gerechten. Of 15 september is dat Mosselen en een toetje voor 16,50. Voor degene die geen morsel lussen is de biefstuk en een toetje voor 16,50. Reserveren bij Theo Smit 06 546 77947. Nog herhaal ik nogmaals: 06 546 77947. En uh, het is Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Ja, en het is Stichting Jazz in Zandvoort. Jazz in Zandvoort wordt gesponsord door restaurant De Bokkendorens. En we gaan luisteren naar Woorden zonder Woorden. De kast. Nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door...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 Geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen, net als toen? Zal ik...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 Ritchie Valens, La Bamba. Ja, dat was echt een zomerhit: Los Del Rio met Marcarena. En Marcarena is een wereldwijde nummer 1 hit van Los Del Rio. In 1993 kwam het nummer voor het eerst in de winkel. De Marcarena gaat over een meisje dat Marcarena heet, of, daar la Marcarena, een wijk in de Spaanse stad Sevilla. Een meisje uit die wijk. Het nummer is oorspronkelijk uitgebracht met een Spaanse tekst. Hier komt Los del Rio Macarena. Se la di acuerdo, amigos, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio por dos amigos, ay, talla tu pueres para alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena, tal la tu pueres para alegría, Macarena, carena, ay, tal tu pueras para alegría, Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena, dale a tu mujer para alegría, Macarena, eh. Macarena, que te gusta los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que te gusta la movida guerrillera. ¡Ay! Nueva York y ligar un novio nuevo ay Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos se gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo ay dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena ay tú tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena Que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Ay. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, que la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Dale tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dalla tu cuerpo, alegría, Macarena, se Macarena, ay, Dale tu cuerpo, alegría, Macarena. www.zfmzandvoort.nl Ja, aankomende zaterdag is er weer live vanuit Hotel Hoogland. Het programma voor komende zaterdag ziet er als volgt uit. 10 over 10, de maandelijkse gesprek met Pluspunt. Daar komt Hela Wanders even langs. 5 verhalen half elf, tussenschoolse opvang. Brood en spelen. Het lijkt wel brood, bed en, en nog wat. Nicky Porter. 10 over half elf, filmclub Simon van Kolm gaat de 25e seizoen in. En dan tien over elf. Dan is de politiek aan de beurt. En de vijf voor half twaalf. De duinwachter vertelt. En het is Gerard Scholte. En om uh, tien over half twaalf. Dan is dezelfde de duinwachter nog steeds bezig. Dus het helpt te vertellen. De presentatie is in handen van Irene de Jager en kortdraaier. De techniek in Jelmer Koper. De muziek kortdraaier. En de eindredactie zoals altijd is in handen van Gerry Rutte. En wij gaan luisteren naar een... Weet u het nog vroeger de twist? Ja, dat ging moeilijk makkelijk. Nu wordt het wat minder met uh, als je wat ouder hoort. Als je het doet, hij doet het niet. Hij wil het niet horen. Hij was zwak. Perfume through the air. I'm picking up. Must be kind. We weer op. In de tweede uur krijgt u voor mij nog de column van El Kerkman. Die is net binnengekomen, dus die gaan we even uitprinten. En dan, uh, ja, en dan hoop ik u toch te zien na de boodschappen en het nieuws. Tot straks.